2009. Nou, dat heeft te maken met het feit dat uh, strandpaviljoens uh, een uh, vergunning moeten aanvragen. Een, uh, een bouwvergunning. En uh, die zal betaald moeten worden. Daar zijn leesjes voor vastgesteld. En daar gaat over gediscussieerd worden, want daar is lang niet iedereen het nog over eens. Dan krijgen we de belastingvoorstellen onder punt 8 voor 2010. Nou, we hebben de... Net de plannen voor 2010 gehoord in november. Ja, dat heeft wat consequenties voor de belastingen die hier en daar wat omhoog gaan. En die zullen aangepast moeten worden. En ook daar wordt over gediscussieerd. Punt 9 is de begrotingsrapportage. Alle... Raadsleden krijgen een rapportage en een verantwoording over het gevoerde financiële beleid. De afgelopen periode gaat hier om negen maanden. En uh, eventuele overschrijdingen en al dat soort dingen wordt dan uh, daarin besproken. En tenslotte. Uh... Punt 10. Helaas uh, kan ik daar niet veel over zeggen. Het is herziening grondexploitatie LDC en uh, aanvullende kredieten waarom gevraagd wordt. Uh, maar het handelt allemaal over geheime stukken. Dus ja, dan vraag ik me toch af waar de discussie over moet gaan. Maar we zullen het wel horen. En uh, onder punt 11 uh, sluiten we. In afwachting van uh, de hamerslag van de burgemeester uh, Pascal, een muziekje graag. Gaan ja, we doen holiday in Spain? bluff in de counting crowds.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 Plaatsen. En de verordening schrijft voor raadsleden dat de mobiele telefoon uitstaat. Zolang ik die maar niet hoor, vind ik het goed. En zolang het uw debat maar niet verstoort, want dat zou ik nog ernstiger vinden. Mijn voorstel zou zijn om als hamerstuk bij 6H te plaatsen. Is dat akkoord? Ik kijk even rond. Ja? En dan heb ik het... Nogmaals over de datum in werkingtreding bestemmingsplan Centrum en voor de luisteraars thuis de datum in werkingtreding voorbereidingsbesluit Centrum. Luisteraars thuis en de mensen op de publieke tribune, die datum wordt dan 11 december. Dan zijn twee moties op voorhand aangereikt. De eerste motie betreft een motie herijking tarieven bouwvergunningen van de fractie oudere partij Zandvoort. Mijn voorstel is om die motie als agendapunt 11 toe te voegen. En waarom niet bij 7? Omdat die motie eigenlijk een breder karakter heeft. En daar kwam ik drie minuten voor acht uur achter. Dus ik dacht het is misschien verstandig om even als zelfstandig agenda punt te doen. Ja, het kan. Het kan ook bij zeven. Maar de motie heeft een iets breder karakter. Maar zegt u maar. Wat mij betreft bij zeven. Want ik vind het een logisch vervolg op de discussie die dan zal plaatsvinden. Wie hoor ik nog meer? Zeven of zelfstandig? Zeven. Is dat akkoord? Dan zetten we hem gewoon bij zeven als 7a 7a wordt dan eerste wijziging, leesverordening. Meneer Bluis. Sommige antwoorden die duren wat langer. En uh, We hebben net een antwoord binnen over parkeren, over het de kosten voor het parkeren. En die zou ik graag nog uh, toch willen behandelen bij de BRAP. want het gaat wel over de voortgang van onze uh, financiën. En, is dat alsnog mogelijk? Er is een brief van 8 december. Maar de vraag, dat, de vraag is of die brief al door iedereen is gelezen, meneer Bluis en of dat daarmee het debat wel ten goede komt. En de vraag is ook of dat wel bij deze BERAP het juiste podium is. En ik zie wat vraagtekens in de raad op dat punt. Want u bent een snelle lezer, dat weet ik. Goed. Daarmee niet. Uh, meneer De Rode, u heeft uw vinger omhoog. Ja, Dames en heren. Want, want we hebben ook een brief gekregen van 17 november 2009 over begrotingstekort naar begrotingsbehandeling in de Raad. En daar zit een heel raadsbesluit bij. Komt die bij de BERAP, meneer uh, reparatiebegroting 2010-2013? Komt die bij de BERAP of wordt het een apart uh, uh, agendapunt? Als ik goed ben geïnformeerd, meneer de Rode, zit die onder agendapunt 8, belastingvoorstellen 2010, en is er in de commissie over gesproken, en heb ik volgens mijn informatie nauwelijks daar opmerking over gehoord? Over dat onderwerp. Want punt 8 is van de hamerstukken even afgehaald in relatie tot punt 7. Klopt dat? Ja? Antwoord duidelijk, meneer de Rode? Ja. Tevreden? Niet helemaal. Ja. Lijkt de belasting niet zo? Dan de motie ja. He, uh, wijziging monumentenverordeningen. Een motie van gemeente. Gemeentebelangen Zandvoort en de VVD. En die motie stel ik voor om als agendapunt 11 zelfstandig te gaan behandelen. Die is niet aan een van de andere onderwerpen te koppelen. En daarmee wordt 11 motie monumentverordening en 12 dan sluiting. Volgens mij zijn dat de punten die nog aan de agenda kunnen worden toegevoegd, maar ik vraag even na of dat klopt. Ja, overzicht voor u, mevrouw Draaier. Ik had nog een verzoek gedaan aan de griffier... over de vraag van de pandjes in de Haldenstraat. Want daar heb ik ernstige bezwaren tegen gehoord van de mensen uit het dorp... dat er blijkbaar geen vergunning afgegeven was hoe het daarmee staat. En naar aanleiding van dat stuk hebben wij ook de motie ingediend. En bij dus... welk agendapunt wilt u dat behandelen, mevrouw Draaier? Nou ja, ik, de vraag is gewoon dus, uh, klopt het, zijn er geen vergunningen, sloopvergunningen afgegeven en zijn deze panden zomaar gesloopt? Nou ja, dat is dus heel ernstig en dat wil ik dus wel heel graag weten, want dat heeft. Als, ik hoop dat het niet waar is. Ik hoop dat het werkelijk niet waar is, dus ik vind dit wel dermaat dringend en wanneer en waar u het op de agenda wil zitten, zetten, maakt mij niet uit, maar ik zou dat wel graag beantwoord willen hebben. Voorzitter, misschien toch even bij interruptie. Het was handig geweest als u zich misschien dan tot de desbetreffende wethouder van tevoren, het CQ-ambtenaar gewend had, om even te informeren. Had u negen gehoord, en was het terecht dat u het hier naar voren zou hebben gebracht. Mag ik u daar misschien mee attent maken dat ik ook werk en dat ik daar geen tijd van gehad heb en dat het om vijf uur vanmiddag mij ter sprake gekomen is? En dan kunt u het onzin noemen. Ik vind het geen onzin. Zeker niet als ik al zes jaar hiermee bezig ben en dat er iedere keer gezegd wordt, je kan er niets meer aan doen. Dat vind ik een onzinvraag. Meneer Kuikens. Dames en heren. Ik kijk naar de klok. Het gaat niet over de inhoud. Dames en heren. Mevrouw Drijer, U doet een verzoek. Wat formeel in de agenda niet is in te passen. Want we hebben geen rondvraag in deze uh, raad altijd. Dat is een afspraak. Het enige wat u kunt overwegen. Ik geef het u maar mee. Of u het bij het agenda punt 11. Dat is een motie die ook van uw hand is ingediend. ...kunt verweven en dan kijk ik de portefeuillehouder aan... ...of die wellicht het antwoord wil meegeven... ...maar u zult dan opnieuw de vraag moeten stellen. Ja? Is prima. Goed. Is daarmee de agenda vastgesteld? Ja, al dus vastgesteld. En gaan wij door naar agenda punt 5... ...en dat zijn de notulen. Van één vergadering over twee dagen... ...dan wel avonden. Allereerst... De noodhulen betreffende de vergadering van 10 november. Zijn daar nog opmerkingen over? Ik plaats de opmerking dat meneer Bauer-Gwilson zo vriendelijk is geweest om op voorhand wat opmerkingen over zijn eigen weergave te plaatsen en die worden overgenomen. Andere nog? Meneer de Rode. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, er staat een toezegging uh, een, uh, van uh, wethouder Taat, dus een schriftelijke toezegging over uh, hoe het staat rond het contract parkeerterrein De Zuid. Tot op heden heb ik daar nog geen schriftelijk uh, bericht van gezien. Uh, er is wel in de planning control het een en ander over verteld. Ja. Uh, maar daar, het, daar gaat het niet, uh, we willen het graag schriftelijk zouden we het willen hebben. Want daar is niet op ingegaan op het feit waarom het zo lang heeft geduurd voordat er nog geen contract is. En dat zouden we toch wel graag willen weten. Dus u vraagt antwoord voor alsnog schriftelijke beantwoording. Anderen? Dan de notulen van 11 november 2009. Iemand daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval. Dan zijn de notulen vastgesteld onder dankzegging. En ga ik over naar de lijst van toezeggingen. Zijn daar vragen over? Dat is niet het geval. Dat klopt mevrouw Rietkerk. De, de opmerking van meneer De Rode slaat op de laatste toezegging. En die staat op deze lijst nog open. Dus die wordt daarmee ingevuld. Dan gaan wij door naar agendapunt 6, de hamerstukken. 6a, nota jeugdbeleid. 6b, bouwverordening Zandvoort 2009... 6c verordening behandeling bezwaarschriften. 6d gemeentelijk antidiscriminatievoorziening. 6e herwaardering, bosreserve. 6f benoeming nieuwe bestuursleden openbaar schoolbestuur. 6g jaarrekening 2009 openbaar bestuur. 2008. En tot slot het toegevoegde agendapunt 6h datum in werking, trading, voorbereidingsbesluitcentrum. ...al dus besloten. Dat brengt mij op agenda punt 7. En Dat is de wijziging van de leesverordening en de tarievenbel 2009. Daar is al een aantal malen over in de commissie gesproken... ...en er zijn maar een paar verschilpunten... dus mijn voorstel zou zijn om het daartoe te beperken, de essentie. Ik heb gezien dat er inmiddels zijn uitgedeeld... Twee abonnementen. Abonnement 1 en 2 die over dit onderwerp gaan. Ik wijs u er even op. Wees op voorhand. Wij zien straks wel of ze wel of niet worden ingediend. Maar dan heeft u in ieder geval de gelegenheid om, als er dat nog niet is gedaan, ze even te lezen. Dit agendapunt, ik inventariseer eerst even wie in eerste instantie het woord wil. Ik kijk even rond, meneer Paap, VVD. Meneer Pluis. Meneer Bouwberg-Wilson. Meneer Kuiken. Nog meerdere mensen. Er komt nog een spijtrondje. Goed. Dan ga ik even deze keer in die volgorde. Meneer Paap. Aan u het woord. Dank u voorzitter. Voorzitter. Het is een uh, goede zaak. Dat... ...er op het strand uiteindelijk een legalisatie komt van de bouwwerken. En omdat het een goede zaak is... ...denk ik dat het ook in de pas moet lopen... ...met alles wat we hier in dit dorp doen. Zodat als we een bouwvergunning aan laten vragen... ...dat er ook lezers voor gegeven worden. En nu heb ik begrepen... ...uit de stukken en ook uit de uitleg... ...en ook uit de laatste brief van 6 december... ...dat daar een heleboel om te doen is. Is het nou een project, is het nou geen project... Is er overeenstemming? Is er geen overeenstemming? Zijn er gesprekken gevoerd? Is er een tweedracht? Is er wat? Ik weet het allemaal niet. Het enige wat ik wel weet, is dat de VVD voorstander is... van het gelijke monniken, gelijke kappensysteem. Waarbij we zeggen, als je een bouwvergunning aanvraagt... dan val je in de leesjesstabel. We willen eigenlijk geen afwijking. En omdat we die afwijking niet willen... denken we dus dat het voorstel zoals het hier ligt... niet. Het voorstel is zoals wij dat voor ogen hebben. In de commissie hebben we ook gezegd dat we geen extra geld ter beschikking wil stellen om een project te financieren. Immers, wij denken dat een groot gedeelte van de werkzaamheden eh, behoren tot de normale gang van zaken, de normale werkzaamheden. Echter, als je een heleboel in een korte periode wil samenvatten, dan kan het wel eens zijn dat die werkzaamheden eh, niet uitgevoerd kunnen worden door. Wat voor reden dan ook, omdat er extra mankracht nodig is. Daar zijn we niet wind voor. En we herinneren ons heel goed dat we toen we gesteld hebben... als we een personeelspot neerzetten en u komt er niet meer uit... dan kunt u met ons praten als er iets nodig is. En ik denk dat dit het moment is waarop u eigenlijk met ons had moeten praten... en zeggen er is iets nodig. Dat is niet gebeurd. Die omissie gaan wij voor u invullen. En wij zullen dan wel met onszelf gaan praten om dit te regelen. Daartoe zullen we een amendement indienen. En dat amendement heet de grondslag, leesjes, de verbouwvergunning en de financiering van de bijbehorende werkzaamheden. Ik dat u heeft het en uh, bij deze is het dus ook ingediend. En ik geef dan ook mee, dat wat willen we nu besluiten? En de overwegingen die kunnen we even laten voor wat het is, ja. maar mocht u daar wat over willen weten, dan zal ik er graag nader op ingaan. Het besluit dus dat voor het afgeven van bouwvergunningen conform de huidige verordening lezers te heffen en daarbij geen onderscheid te maken in seizoensgebonden of niet seizoensgebonden bouwwerken. In geval van bestaande bouw lezers te heffen over de waarde in het normaal economische verkeer van het seizoensgebonden bouwwerk conform de jurisprudentie. Eenmalig een bedrag van 159.000 toe te voegen aan de begrotingspost personeelszaken uit de algemene middelen. Het resultaat van de Leense strandbebouwing terug te laten vloeien in de algemene middelen. Op die manier hebben we het zuiver gehouden, weten we ook waar het geld naartoe gaat en weten we ook hoe het terugkomt. we maken geen onderscheid. Als we dan gaan kijken, en dat is eigenlijk uitvoering, en we willen ons niet met uitvoering bemoeien, maar gelet op de discussie die hier geweest is, praten we dan ook over de termijn die gesteld moet worden aan de, tijde, de tijdelijke bouw... Uh, se ...seizoensgevonden bouwwerken. U kunt u stellen op elk willekeurig termijn 5, 10, 20... ...maar als u daar toevoegt dat u jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt... ...dan heeft u ook het probleem opgelost dat het nog eens een keer terugkomt... ...zodat die mogelijke ongelijkheid in de benadering weg is. Dus met andere woorden, u heeft één keer lasjes, u verheft dat stilzwijgend... En bij een uh, wijziging in de bouwwerken dient uiteraard een, een nieuwe uh, bouwvergunning aangevraagd te worden. En die kunt u op dezelfde manier uh, weer behandelen. Ik denk dat ik daar in eerste instantie uh, voldoende van gesteld heb dat ik het abonnement behoorlijk heb toegelicht. En, uh, ik hoor wel wat de rest van de raad, mijn collega's, hiervan vinden. En het advies van uh, uw colleges stellen we ook zeer op prijs. Dank u wel. Uh... Meneer Paap. Meneer Bluis. Ja, voor ons ligt uh, een voorstel. En ja, inhoudelijk over de techniek. Ja, we worden weer gedwongen om uh, over dingen te buigen die eigenlijk niet bij de raad horen. Maar de wijze waarop dit gaat uh, ontkomen we niet aan. De raad heeft het uh, voorstel de uh, eerste keer teruggestuurd. We waren absoluut niet eens met de hoogte... Van, ...van de bedragen enzovoort. Iedereen zei van, ja, dat moet maar eens goed onderbouwd worden. Nou, uh, uiteindelijk komt het gewoon bijna hetzelfde gewoon terug. Uh, nou, en de onderbouwing uh, is, is, is de volgende van, ja, uh, we kunnen naar die uh, vierkante meterprijs toe. En dan we een hele, maken we daar een project van. En uh, dat project, uh, daar gaan we dan rekenen met de uitbesteding van 95, 95 euro per uur. En dan hebben we het over kostendekkende tarieven. Maar oké, okay, ons tarief is niet 80 euro per uur. Dus, dus we zitten al 20% met de hoogte te rekenen voor, voor deze leesjes doorberekening. Om het vergelijk te maken, want daar was de discussie over. Hoe komen we tot een eerlijk vergelijk als dat voorgesteld. Dus dat vind ik, vinden wij al een hele, hele rare zaak dat dat op deze wijze gebeurt. Daarnaast weten we allemaal zo dat bij het berekenen van, van de bouwleesjes. Dat het begrip kostendekkendheid heel breed te trek is. Want er zijn mensen die bouwen nieuw. En dat besteedt de gemeente misschien tien uur aan een bouwwerk. En ze moeten een veelvoud betalen. En andersom kan het bij een heel klein dingetje kan het heel veel kosten. Dus met andere woorden. Daar is dus geen pijl op te trekken. Dus de discussie over van ja maar dan gaan we later bij een van de abonnementen komt het naar voren. Dan wel of niet geld teruggeven dat is niet aan de orde. Wat wel aan de orde is is dat we hier met een specifiek zaak te maken hebben. We hebben het over niet permanente bebouwing. We hebben het over een, een bepaalde looptijd die wordt voorgesteld. En we hebben het over het feit dat de overheid jarenlang in gebrek is gebleven bij het afgeven van bouwvergunningen. Dan denk ik van ja, dan, dan moet je met elkaar in onderhandeling gaan. Nou en dat is dus ook gebeurd. Nou en daar gaat het dus nu ook fout op, daarom is het ook teruggestuurd. En wat zien we nu, er is nog steeds geen overleg, goed overleg geweest met de belanghebbenden in deze. En dat is de strandpachtvereniging. En als je dan de briefwisseling ziet van de wethouder... Ja, dan worden wij daar wel ondertussen wel erg moedeloos van. Want er vindt dus absoluut geen enkele communicatie plaats. De, de wethouder legt, legt vragen en schuld neer bij, bij, de, bij, de, bij, bij de strandpachtersvereniging. Dat je denkt van, jongens, hoe, hoe, hoe is dit mogelijk? Hoe kan een bestuurder op deze wijze nou in onderhandeling gaan? Want uiteindelijk was het de bedoeling van de raad na nou de eerste keer dat er... ...een goed overleg zou komen, want toen zaten de strandprachters hier ook... ...en ik verbaas me dus ook een beetje over wat de VVD nu voorstelt... ...die zegt, ja, eigenlijk zegt de VVD, we weten eigenlijk ook niet meer wat we moeten doen... ...laten we maar gewoon de bouwleges volgen zoals het is... ...en dan, dan, dan zien we wel waar het schip strandt. Maar daar zitten we hier niet voor, we zitten hier voor om het dorp te besturen. En we weten dat er een probleem is, want dat was één van de redenen... ...dat het voorstel door, door de commissie is teruggestuurd naar het college... ...om tot een oplossing te komen. En er is helemaal geen oplossing. Nee, het is zelfs nog erger want als je de briefwisseling allemaal goed leest, ik hoop dat u dat wel eens heeft gedaan, ja, dan, dan, dan, dan, dan denk je bij jezelf, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En dan wordt het nog zelfs de 11 uur door de wethouder, wordt er nog een, een briefje onder ons neus dat er een bepaalde deel van de vereniging het er wel mee eens is om nog maar eens aan te geven dat de strandpachtersvereniging ja, toch wel een eigen koers vaart. Want dat roept de wethouder constant, dat de strandpachtersvereniging een eigen koers vaart en schijnbaar niet naar de leden luistert. En zo wordt er geprobeerd eigenlijk een wicht te drijven binnen deze ondernemers. Zeker het zijn bewoners van Zandvoort. En gaat de wethouder nou steeds zo met iedereen om, ja, het CDA is er ondertussen wel van overtuigd, want kijk je maar naar de, de, de, vis, de visventers, wat, wat daar allemaal gebeurt. Hoe er is geluisterd naar allerlei andere zaken. Het CDA is wat dat betreft het een beetje zat wat hier gebeurt. En wij vinden dan ook dat het zoals wat, wat ook de strandwachtersvereniging voorstelt. Dat het heroverwogen moet worden. Dat in goed overleg deze zaak moet worden opgelost. Want het is niet maar een bouwvergunning omdat er een gebouw wordt gebouwd. Nee, er staan al honderd jaar, honderd jaar... Er staan al heel wat jaren staan deze gebouwen en het is niet een probleem wat zomaar 1, 2, 3 op te lossen is. Dus u moet in goed overleg gaan. Dus wij vinden dat het voorstel weer terug moet. En wij denken dat het college schijnbaar niet bij machten is, de wethouder niet bij machten is, om deze problematiek op te lossen. En daar worden, zijn worden wij ondertussen doodmoe van. Want het raakt ook onze gemeenteraad. Wij worden elke keer voor verdomme feiten gesteld met deze beslissing. Ja, moeten we nu voor de lezers kiezen? Moeten we nu voor de vierkante meters kiezen? We weten het eigenlijk niet. Het voorstel is nu voor de, voor de zoveelste keer weer hier terug. En eigenlijk weten we niet wat we hier moeten zitten besluiten. Dus ja, en dan kunnen anderen zeggen van dat weten we wel. Dat weten we wel. Maar we hebben het wel teruggestuurd. We hebben het teruggestuurd met een opdracht om in overleg te gaan met de strandpachters. En is dat gebeurd? Nee, wethouder. Nee, college. Nee, raad. Dat is niet gebeurd. Nee, hoe lang ga je overleggen? Er is geen overleg. U de brief er toch ook gelegen, meneer Stammers? Er is geen overleg geweest. Er, er, wordt, er wordt gekissenbist over of er wel of geen notulist is. Ja, maar wij als raad hebben het teruggestuurd. Wij moeten onze verantwoordelijkheid in deze ook nemen. En dat moet u dan ook maar eens nou, wie zegt doen. dat we dat niet doen vanavond? Nee, dan. nou, we, nou ja. toch? Nee, ja, dat is ja. geen verantwoordelijkheid nemen. Dat is gewoon een keuze maken uit twee voorstellen... die niet in samenspraak zijn vastgesteld met de Strandpachtersvereniging. En dat was wel een van de opdrachten die de gemeenteraad heeft gedaan. Dus van ons kan het voorstel terug. En ik ben benieuwd wat de wethouder daar nu weer verantwoord op heeft. Want anders uh, zijn we toch echt wel eens van plan om ook eens een leuke motie in te dienen. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Bauer wilson Dank u, voorzitter. Ja, misschien is het toch nog even goed om te, om, om te stipuleren dat de overheid niet in gebreken is gebleven... waar het betreft het afgeven van... bouwvergunningen voor seizoensgebonden bouwwerken. Maar dat de overheid tot voor kort tot voor de wijziging van de woningwet... geen mogelijkheid had om dat te doen. En daardoor is het jarenlang gedoogd. En daarom is er nu, nu dat dit mogelijk is geworden... een einde gekomen aan het gedoogbeleid. Dat hebben we heel duidelijk gecommuniceerd. Dat hebben we bijvoorbeeld op 22 januari van dit jaar... gecommuniceerd aan de standpachters in Zandvoort. Men wist dus heel duidelijk, want ook daarvoor was dat al bekend... wat er zou gaan gebeuren. Inhoudelijk heb ik ten aanzien van het proces wel wat kanttekeningen en opmerkingen te maken. Omdat ook wij van mening zijn dat dat overleg beter had gekund. Omdat we nu eigenlijk in de laatste weken... Ik heb heel intensieve briefwis briefwisselingen en mailcontacten gehad... om in feite te proberen te komen tot een besluit... wat we vanavond wel zullen moeten nemen. Wat recht doet aan ieders belangen. Zowel dat van de strandpachters als van de gemeente. En... Uh, dan komen wij met een, met een paar zaken hebben we te maken. En ik wil ook even ingaan op wat de VVD heeft ingebracht... wat betreft het amendement... die de gelijke monniken, gelijke kappen benadering inhoudt eigenlijk. En daar, daar, hebben, daar hebben wij twee punten... en ik hoor graag van de VVD... wellicht in de tweede termijn... hoe ze daarmee omdenken te gaan... waarvan wij denken dat dat dan nog niet helemaal adequaat geregeld is. En dat betekent namelijk... ...op het moment dat het bestaande bouw betreft... ...hoe sluit je uit dat je gedoe krijgt... ...over de waarde waarover je die legers heft? En tweede instantie is... ...we hebben gezegd, wij vinden... ...aangezien het eh, seizoengebonden bouwwerken betreft... ...waarvoor een vergunning wordt afgegeven... ...die een beperkt aantal jaren geldig is... ...hoe kun je recht doen aan het feit dat je zegt... ...ik ga dan daarvoor dezelfde tarieven hanteren... ...als voor elk ander gebouw in Zandvoort... Eh, ...wat niet seizoengebonden is? Daarom denken wij dat... Een oplossing moet worden gevonden in het voorkomen van discussie over, over waarde en het voorkomen van eh, het, eh, het, het, het feit dat je eh, niet-seizoengebonden en wel-seizoengebonden gebouwen probeert op eenzelfde lijst te schoeien. De benadering, althans. En daarom hebben wij eh, voorgesteld, u hebt het amendement eh, gezien, om in feite uit te gaan van een ingeschatte waarde, wel een ingeschat bedrag moet ik zeggen voor wat betreft de kosten die de gemeente maakt om de bouwvergunningen te toetsen. En dat is wat ons betreft een voorschotbedrag. Zo zou je het ook kunnen noemen. Want uh, wij stellen voor om op het moment dat wij het hele werk hebben gedaan... en duidelijk is wat de inkomsten zijn en wat de kosten zijn voor de gemeente... om gewoon op basis na vast te stellen wat die kosten zijn. En op het moment dat die <tie> lager blijken dan hetgeen wat er al is ingevorderd dan geven wij het gewoon het verschil aan de strandwachters terug. Want wij zeggen immers van onze tarieven in Zandvoort dat die kosten dekkend moeten zijn. En dan kom ik tot een ander punt en dat heeft te maken met de, de, de motie die we ook aan dit agendapunt willen, willen koppelen. En dat is namelijk eh, het, eh, het volgende. Gebleken is in die discussie van de afgelopen weken, en we hebben het ook in de commissievergadering naar voren gebracht... Dat de legestarieven voor het afgeven van bouwvergunningen in Zandvoort erg hoog zijn als je dat vergelijkt met die tarieven in Nederland. Het gemiddelde legestarief in Nederland is de helft van wat wij in Zandvoort vragen. Nou, kan dat worden bepaald? De wethouder is dus daarop ingegaan in zijn brief. Doordat er een flink aantal gemeenten zijn die niet alle kosten in rekening brengen die in rekening gebracht zouden kunnen worden. Maar goed, wij gaan hier in Zandvoort uit van kostendekkende legestarieven, zeggen wij. En daarom zijn we van mening, vandaar ook de, mening, de motie, pardon, dat wij die tarieven tegen het licht moeten gaan houden en moeten gaan herijken. Gewoon om te kijken, wat hebben we ook in de commissievergadering aangegeven, op het moment dat je een bepaald bedrag vraagt, dan moet je ook transparant kunnen zijn in de opbouw van dat bedrag. Meneer Paap, maar ik wil even meneer bouwberg Wilson erop wijzen dat de motie nu nog niet ter discussie staat, want die heb ik agenda.7b genoemd. Nou, ik, ik wou dan in ieder geval even dat verband aanduiden. Dat had ik ook het idee, maar ik dacht van laat ik nu even de opmerking ook maken. Meneer Paap, VVD. Mevrouw, ik begrijp uw redenering, maar ik heb toch een vraag aan u. Als wij op dit moment, en er is een voorbeeld van een, uh, zeg maar, het X. En die moet dan 9.000 euro betalen. Volgens de berekening die u voorstelt is dat iets meer dan 6.000 euro. Uh, geven we dan cadeautjes weg? Of uh, is dat de juiste benadering? En wat doet u als blijkt bij nalcalculatie dat we tekort hebben? Volgens de jurisprudentie mag u dan een nadere uh, aanslag opleggen. Dat doet u in uw voorstel niet. Hoe gaat u daarmee om? Uh, gaan we nu... Zeggen van, uh, iemand die een vastbouwwerk neerzet, die krijgt de volle map. Maar iemand die een tuin neerzet, uh, daar gaan we uh, soepel mee om. En dat geven we dan maar, uh, ja, uit Colance geven we zomaar een uh, 30% korting. Is dat de oplossing? Is dat recht doen aan wat in dit dorp moet gebeuren? Graag uw mening. Meneer Bluysen, ja, maar bij interruptie, u, u doet altijd zo'n mooi zo'n vergelijking. Ja, dat, die tijdelijke bouwwerken, dat, dat moet je allemaal gelijk en mogelijk gelijk kappen. Maar we hebben het hier niet alleen over tijdelijke bouwwerken. We hebben het hier over bouwwerken die er al jaren staan waar geen bouwvergunning voor is. Dat is een hele andere situatie, meneer Paap, in onze ogen. En ik denk dat dat wel enige coulantse vraagt. En die heb ik... In de hele discussie nu ook niet meer bij de VVD gehoord. En ik dacht dat hij daar ook was. En dat was de reden dat het college terug moest in een onderhandeling van deze raad. En wat is er uitgekomen? Niks. Je opmerking is duidelijk. Meneer babbel gilson heeft het woord nog steeds. Um, staat u mij toe op beide argumenten in te gaan, voorzitter? Ja hoor. Dan begin ik met het argument van, van de heer Paap. Uh, hij vraagt hoe moet je daarmee omgaan als die kosten hoger blijken dan wat we nu inschatten. Bijvoorbeeld op basis van het uh, 10 euro per vierkante meter tarief. Nou die, dat, dat tarief is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Op het moment dat je gewoon... Dat uh, is het wel meneer Babers-Wilson. Want u weet het, de kosten waren eerst 190.000, toen 180.000, nu zijn ze 160.000. Dus uh, gaat u mij vertellen dat hier een zuivere berekening aan de grondslag ligt? Ik ga in ieder geval ervan uit dat hier een berekening aan de grondslag ligt, die in tweede instantie is bijgesteld tot uit mijn hoofd iets van afgerond 160.000 euro aan kosten om die bouwvergunningen te kunnen toetsen. Nou, op het moment dat je dat gewoon deelt door het aantal strandpaviljoens, wat we hier in Zandvoort kennen, dan kom je gewoon op dat bedrag uit. En dan lijkt mij dus dat risico wat u aangeeft, eh, niet bij voorbaat uitgesloten, maar in ieder geval zeker niet in een orde van grootte zich te kunnen voordoen als eh, waarop u doelt op het moment dat u zegt we hebben een verschil van 3000 euro. Dan, dan zal dat in een heel andere en veel kleinere orde van grootte zijn. En euh, ik heb expres één euh, kant uit willen redeneren in dit geval. Omdat ik van mening ben dat op het moment dat je zegt als gemeente wij vinden dat dit een redelijk bedrag is. Dan hoor je daar ook achter te staan. En op het moment dat je dan blijkt dat je een vergissing hebt gemaakt. Ja dan moet je dat niet iemand anders verwijten, weten. Maar jezelf en dan moet je er zelf ook de consequenties van trekken. Uh, ten aanzien van de opmerkingen van, uh, van de heer Bluis. Die zegt van ja, we hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Dat, dat die bouwvergunningen afgeven. En nou we dat dus wel doen, moet je coulant zijn. Want anders had je dat veel eerder moeten doen, als ik hem goed begrijp. Um, ik ben juist bij mijn betoog begonnen met het, met het feit... Dat, die, uh, dat de gemeente dat wel eens had kunnen doen in het verleden... op basis van de niet aangepaste woningwet. Maar dan hadden we namelijk niet alleen... eens in de zoveel jaren een bouwvergunning moeten, moeten verlenen. Dan hadden we elk jaar... ...en een bouwvergunning en een sloopvergunning moeten verlenen. Nou, dat was natuurlijk zodanig geschreven verhouding dat, dat we dat niet gedaan hebben. Als wij nu, zeg maar, nadat de woningwet is, is gewijzigd, dat wel gaan doen... ...dan vind ik, dan moet je natuurlijk ook een redelijk tarief kunnen hanteren. Dan moet je dus ook kunnen verklaren waarom dat tarief is zoals het is. Wij zijn van mening op het moment dat je dat dus op de voorgestelde wijze doet... ...waarbij je een voorschot neemt van 10 euro de vierkante meter... ...op uitgedrukt heb van het, uh, per, van het gebouwd uh, oppervlak... ...dan heb je dus in ieder geval geen discussie over welke waarde... ...moeten we nu in aanmerking nemen... ...want dat, dat lijkt ons echt een probleem... ...op het moment dat je dat wel zou introduceren. En je hebt ook nog eens een keertje het feit dat je kunt zeggen... van: nou, uh, ...hebben wij het te zwaar ingeschat... ...zijn die kosten uh, uh, hoger ingeschat dan ze feitelijk zijn geweest... ...dan geven wij dat gewoon op basis na calculatie verrekenen we dat. Wij denken dat je in feite op die manier een gewoon een kostendekkend tarief hebt. En dan kun je dus de discussie over, zijn onze tarieven in Zandvoort wel op een redelijk niveau? Die moet je dan wel alsnog voeren, maar dat heeft dan in ieder geval voor de strandpachters geen consequenties. En eh, dan is het ook zo, dat je in feite, want er zitten dus nu, eh, ik geloof dat er eh, is gezegd, dat ongeveer de helft van de aantal bouwvergunningen die wij moeten... Toetsen. Dat is intussen in procedure. Dat betekent dus nog een flink aantal te gaan zijn. We kunnen nu niet zeggen, denk ik, in halverwege dit proces. Van nou, we gaan eerst nog maar eens even nadenken over wat we hebben ingezet. Of dat nou al zo verantwoord was. Terwijl we dat in feite al jaren van tevoren hebben aangekondigd. Ik vind, je moet dus redelijk zijn wat betreft je tariefstelling. Maar je moet ook consequent zijn voor wat betreft het ingezette beleid. En, eh, nou, ik hoor graag van de anderen wat die daarvan denken. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Babergus. Mevrouw Draaier, u wilde een interruptie nog plegen? Nou, nee, ja, het was niet direct een, een uh, interruptie. U wilde in eerste termijn straks het woord vragen? Ja. Goed, dan zet ik u op de lijst. Want ik was van plan om de volgorde te handhaven. En dan zou ik meneer Kuiken te, te kort doen. En die had zich alleen maar aan het beraden op... Dames, gaan voor. Vind ik prima. Mevrouw Draaier. Weet u, ik hoor vanavond allerlei hele zinnige dingen heen en weer gaan. Maar ik vind dat eigenlijk niet iets wat hier bij ons thuis hoort. Want de ene vraag roept de andere vraag weer op. En ik bedoel, wat net de heer bouwberg wilson vertelt, dan denk ik ja. Maar volgens mij had dat gewoon vanuit het college en ook zo onderbouwd kunnen komen. En wat de VVD mee aankwam, denk ik, nou... Ze proberen ook, we doen allemaal gewoon heel erg ons best hier om mee te denken en dat proberen iets neer te zetten. Maar het is al heel lang bekend dat dit gekomen gaat. Ik bedoel, het vorige college werd er al mee vermoeid en de collegeleden die er nu zitten, die, he, die hadden daar ook hun mond over vol dat het moest gebeuren. Dus vier jaar lang hebben ze de kans gekregen en tot nu toe eigenlijk nog weinig gedaan. En dan denk ik, hoe zit dat straks met de omgevingsvergunning? Want dan hebben we nu wel die bouwvergunning, maar dan komt de brand weer en er komen allerlei andere zaken erbij. En die omgevingsvergunning is juist het gecombineerde kosten. En dan voel ik toch weer op dat moment weer wat meer wat de heer van uh, CDA zegt, meneer Bluis. Om toch nog even terug te gaan en in onderhandeling te gaan. En dit geheel is het totaal mee te nemen. Want... Schrik niet, als wij die bouwvergunning hebben afgegeven. en de brandweer komt naar de strandpachters. En dan moeten ze weer een allerlei eisenverzieningen doen. En dan komen er weer allerlei andere toestanden achteraan. Nou, dan vraag ik af: waar kom je allemaal voor te zitten? En, en de kostendekkendheid. Ja, daar wil ik gewoon nog over zeggen. Dat is volgens mij gewoon een politiek item. Want als je iets wil. Dan doe je het laag houden en wil je het niet, dan doe je het goed opschroeven. En ik bedoel, dat kun je toch nergens uit ontdekken wat daar werkelijk mee gemoeid is. Gaat, voor mij wordt er constant vaak geschoven met allerlei zaken. En dat hebben we nu gezien van 190.000, 180.000 159.000. En waar zitten we nou werkelijk aan? Ik bedoel, dat is niet te achterhalen. En ik, ja, dit wilde ik in ieder geval dat we dat even met z'n allen meenemen in onze besluitvorming straks. ...want dat lijkt mij gewoon het beste... ...als we daar met die omgevingsvergunning... ...een totaal een pakket van maken. Dank u wel, mevrouw Draaier. Tot slot, meneer Kuiken. Ja, voorzitter. Ik vind wel dat wij vanavond... ...toch wel een voorstel... ...of een, uh, een besluit moeten nemen. Want terugsturen, denk ik, dat is uh, geen optie. Ik heb de vorige keer al gezegd... ...en moet ook mee begonnen... ...ik vind het een vriendelijk voorstel. En ik moet u zeggen na lezing... ...het wordt steeds vriendelijker. En ik begrijp dus helemaal niet de bezwaren van de strandpachters om daar niet mee akkoord te gaan. Want als u goed geluisterd heeft vanavond al in de eerste discussie... dan snijdt u uw eigen vlees. Als wij vanavond het voorstel van het college zoals het voor ligt... en het amendement van OPZ, als we dat op die manier zouden aannemen... dan denk ik, dan zijn er alleen maar winnaars en geen verliezers. We kunnen lang stilstaan bij het feit hoe het tot stand gekomen is. Ik ben het met alle sprekers eens dat er op de weg ernaartoe... ...veel slordigheden begaan zijn. Daar ben ik helemaal mee eens. Die kunnen we nog eens uitvergroten. Dat is prima allemaal, maar daar schieten we niet veel meer op. Want we moeten vanavond wel met elkaar iets, uh, iets besluiten. Uh, je kunt dan ook gaan, gaan vaststellen... ...is men vroeg genoeg begonnen met die onderhandelingen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar wisten de strandpachters dat het eraan zou komen? Ja, het is dus ook al heel lang. Kortom, uh, het is niet allemaal een verrassing. En of het dan allemaal mooi gelopen is? Ik denk het niet. Zeker ook niet, als je kijkt naar de bedragen die dan weer werden aangepast en zo... dan denk je, ja, wat is nou waarheid? Dus ik begrijp best dat een aantal van ons daar vragen over, over stellen. Dus, voorzitter, ja, ik, ik moet u zeggen... het voorstel zoals door het college is ingediend... Uh, uh, nou, daar, ja, eigenlijk vind ik, daar kunnen we wel achter staan. We hebben de brief gezien uh, van uh, 6, wat is het, 6 december... Ja. en uh, ook het amendement, wat eigenlijk gelijk is aan het amendement van, uh, van OPZ... Dan denk ik, nou, ik, ik denk dat dat uh, uh, niet verkeerd is. En waarom is dat niet verkeerd? Omdat ik denk dat, uh, en het is ook al even in de discussie geweest... dat uh, dit hele verhaal is niet gelijk is aan een normale bouwvergunning. De heer Bouwburg-Wilson heeft dat al uh, uitvoerig betocht en ook uh, het CDA zegt dat. En dan denk ik, ja, nou dan moet je toch tot een oplossing komen en dan moet je met iets komen. En dan denk ik, nou, ik moet u zeggen, ik vind het eigenlijk, het hele verhaal van het project... Meneer Kuiker, er is en... een interruptie van meneer Paap, VVD... Meneer Kerker, kunt u mij uitleggen wat het verschil is tussen een reguliere uh, bouwvergunning en een uh, bouwvergunning voor een gebouw? Wat je neerzet, afbreed, neerzet, afbreed, neerzet, afbreed, steeds hetzelfde gebouw, dat zou je toch ook moeten toetsen? Wat is het verschil in toetsing? Nou, in de eerste plaats krijgt u voor mij natuurlijk geen technisch antwoord, dus u kunt een politieke vraag stellen aan mij. Dan denk ik maar, het, het, het technische verhaal... Komt U tot doet, uiting. Nee, nee, nee. Het nee. technische verhaal komt tot uiting in het raadsvoorstel. En dat is het hele verhaal over het nen gebeuren. Daarin geeft men aan hoe dat is. Er is ook discussie geweest in vergelijking met andere gemeenten daarover. En denk ik denk dat dat zegt genoeg. Dat betekent dat het niet gelijk is. En dat wordt ook door diverse mensen hier aan tafel die mening wordt gedeeld. En ik denk dat dat correct is. U denkt iets, ik denk ook iets. Maar ik ga af op datgene wat het college heeft voorgesteld... en de discussie die erover gevoerd is... en de stukken die daarover hier aan ons gepresenteerd zijn. Nou, dan denk ik, dan heeft het college denk ik, goed gehandeld... Om, eh, om uit te gaan van ja, een project hoe je het verder ook noemen wil. Er komt een bepaald eh, bedrag uit... en dan denk ik, nou, ik vind dat uiterst vriendelijk. Uiterst vriendelijk. En dan is er ook nog het idee dat als blijkt dat we te veel gevraagd hebben... Maar ik ga er nu eindelijk een keer van uit dat het bedrag van die 159.000, 160.000 euro, dat dat ook het bedrag zal zijn. Maar mocht dat dan dus lager zijn, zegt de heer Waberg-Wilson, en dat zegt eigenlijk ook de verantwoordelijke wethouder, dan uh, krijgt men op basis van nalkalculatie een beetje terug. Nou, ik denk dat dat vooral vriendelijk klinkt, maar dat het de werkelijkheid zal zijn dat het ongeveer op dit bedrag zal uitkomen. Dus ja, en dan krijg ik daarna, of, of laat ik zeggen, de afgelopen dagen krijgen we dan... Allemaal post, van strandpachters of van de vereniging of wat iets meer zei. En dan is, het, men, dan is men het niet met elkaar eens, begrijp ik. Want de landelijke vereniging, heb ik nu begrepen, vindt dat een, een goed voorstel. Nou, dan denk ik, goh, dan mag je er ook nog eens een keer naar kijken. En dan denk ik, goh, men zou eigenlijk eerst veel meer moeten betalen. En nu ligt er een deugdelijk voorstel, waar ik denk van, nou, dat vind ik heel creatief. Doet een enorme handreiking en daar kun je dan nog wel dagen en jaren over spreken. Maar je zal er wel een keer een besluit over moeten nemen. Dan denk ik, nou, dan zou ik niet zo lang hoeven twijfelen als ik strandpachter was. En dan, het is jammer dat u geen inspraak heeft vanavond, want dan zouden we er over kunnen discussiëren. Dan denk ik, nou, pakt u dat nou, wees het ermee eens, sluit de zaak af. Er zijn 34 uh, uh, uh, strandpachters die hebben de spullen al ingeleverd Ik denk, nou, die moeten ook getoetst worden, die moeten behandeld worden en uh, daar moeten we niet weer een keer uh, tegen zeggen van nou jongens jullie hebben het wel ingediend maar voorlopig wordt het niet behandeld, ik vind dat bestuurlijk uh, kan dat absoluut niet dus wij moeten denk ik hoe het ook wendt of keert vanavond een besluit nemen en of dat nou het besluit wordt zoals eigenlijk door de wethouder wordt ondersteund het amendement van OPZ of dat het verhaal wordt van het amendement van de VVD ik zie dat dan wel maar ik denk goh zoals het nu, zoals het nu voor ligt vind ik het Erg acceptabel. En niet de weg naar naartoe, maar wel het uiteindelijke voorstel. En daar gaat het om. En dan denk ik nou, dan moeten wij. Uh, uh, ja, dat kan ik niet lezen, sorry hoor. <lacht> ik denk nou, in eerste instantie. Heb je dan moeten ik wij, op meneer ja, Stammers ook nog het woord? Wil. Nee, dan moeten wij daar akkoord mee gaan. Ik hoor wel alle reacties en dan kunnen we in tweede termijn er nog eens een keer en nog even dieper op ingaan. Dank u wel, meneer Kuiken. Ik had beloofd dat ik nog even zou rondkijken voor een spijtoptant rondje in de eerste termijn. Meneer Stammers. U wilt even braden? Ik heb even een aanvullende vraag. De, de heer Kuik had het net over de 45 strand, of 35 strandpachten die reeds een, een bouwvergunning hebben aangevraagd. Uh, stel, uh, ik vraag dit maar even aan het, aan het college, stel dat dit verhaal vanavond niet zijn beslag zou krijgen. Dat zou dan betekenen waarschijnlijk dat die bouwaanvragen niet in, um, op tijd in behandeling genomen kunnen worden. Dus dat er een termijnoverschrijding uh, ontstaat. Heeft dat financiële consequenties voor de gemeente? Dank u wel, meneer Kuiken. Meneer Kramer, u start volgens mij ook uw vinger nog op. Ja, meneer Stammers. Excuses. Ja, voorzitter, meneer Kramer. dank u wel. U bent wel meneer Kramer. Mijn naam is Kramer. WWW. Uh, wij hebben zondag een uh, brief gehad en ik wil daar nog aan de hand van die brief een aantal vragen stellen. Er wordt namelijk uh, nogal wat geschermd met een aantal NEN-normen en ook normbedragen en wat jurisprudentie. En dat vraagt eigenlijk uh, nog wat uh, uitleg. Ik heb er vanmiddag ook bij de griffie een aantal vragen uitgezet. Omdat uh, er wordt gesproken over normkosten. En dus vergelijking wordt gemaakt tussen strandpaviljoens en de normkosten in uh, misetbouw. bouw Dat is zeg maar een uh, overkoepelende organisatie die bouwbedragen voor uh, bouwprojecten indexeert. En ik heb daar als antwoord gekregen dat is gekeken naar het strandpaviljoen Nautiek. Nou heb ik op internet gezocht naar een, uh, of nautik. Of, uh, ik heb ernaar gezocht, maar alleen ik kan het niet vinden. Dus ik wil weten waar dat, waar dat staat en wat voor paviljoen dat is. Uh, om ja, te kunnen inschatten welke bouwkosten er nu worden gerekend voor het strand. Eens kijken of op dit moment nog deze vraag meegenomen kan worden. Eh, kijk nog even rond in het kader van het laatste rondje. Dan heeft de portefeuillehouder het woord voor een beantwoording. Dank u voorzitter. Uh, voorzitter, in de raadsopdracht en vervolgens in het collegeprogramma... Uh, heeft het college de opdracht gekregen om de bouwvergunningen voor het strand in deze periode te regelen. Toen wij aantraden was, er, was de woningwet nog niet gewijzigd... maar we wisten dat dit op termijn zou gebeuren... En eh, ik heb dan ook in juni 2006 meteen opdracht gegeven... om te kijken hoe we dit zouden moeten aanpakken. En ik heb u toen ook gemeld dat eh, een projectmatige aanpak... Van, eh, deze, eh, de, de, ja, van dit grote aantal bouwvergunningen de enige mogelijkheid zou zijn... om binnen deze organisatie deze klus te klaren. Dus eh, vanaf eh, juni... ...2006 was al bekend dat de aanpak project, projectmatig zou zijn. In 2008, februari 2008, is er een plan van aanpak opgesteld... ...waarin ongeveer in grote lijnen werd aangegeven hoe wij dit zouden bekijken. In februari 2009 is er een informatieavond geweest voor de strandpachters... ...waarin we zeer uitvoerig hebben bericht hoe wij... Uh, dit project zouden aanpakken en we hebben toen ook aangeboden van mensen kom naar het gemeentehuis, wij hebben hier iemand zitten die jullie wegwijs kan maken als jullie vragen hebben kom alsjeblieft voor het seizoen al met schetstekeningen dan kunnen we Bij dit verhaal heb ik al drie keer gehoord, het lijkt wel een langspelplaat uh, voorzitter. de wethouder heeft het woord ja, voorzitter, als mij verweten wordt dat er slecht gecommuniceerd wordt... dan denk ik toch dat ik in de gelegenheid gesteld moet worden... om uh, aan te geven dat er wel degelijk goed gecommuniceerd is. Want ik denk namelijk dat dat het grootste verwijt is dat gegeven wordt... en dat dat volstrekt een onrechte is. Uh, wij hebben aangegeven aan uh, de strandpachters, uh, dus ook aan de strandpachtersvereniging... kom alsjeblieft voor het seizoen, daar is tijd genoeg met... Uh, uh, ...schetstekeningen, uh, het mag een kladje zijn... ...we kunnen jullie gewoon wegwijs maken... ...op welke wijze uh, de bouwvergunningen ingediend moeten worden... ...zodat 1 oktober of 1 november, we hebben het later verschoven... Uh, ...jullie beslagen ten ijs komen... ...en wij kunnen dan de garantie geven... ...als het voor 1 november ingediend wordt... ...dat voor 1 februari de bouwvergunning wordt afgegeven... ...zodat alle paviljoens... Uh, kunnen opbouwen met een bouwvergunning want zonder bouwvergunning kun je gewoon nu de woningwet is aangenomen niet meer opbouwen zo simpel is het verhaal uh, nou, daar is een behoorlijke communicatie geweest... naar mijn mening met de strandpachtersvereniging... waarbij een aantal brieven geschreven zijn... en ik denk dat de brieven van de gemeente... in de richting van de strandpachtersvereniging... alleszins vriendelijk waren. En ik kan dat niet zeggen van de brieven... die nogal persoonlijk getint waren... in de richting van de gemeente. Maar ik wil verder iedereen in ere houden. Uh, voorzitter, toen in oktober... En dat was pal voor november. Dus eigenlijk de datum dat de bouwvergunningen ingediend werden. Wij een, een gesprek hadden met de strandpachtersvereniging. Waarin aangegeven werd dat het absoluut niet zou lukken om de bouwvergunningen in te dienen. En er werd dus bij monden van de vicevoorzitter gevraagd om de termijn... ...voor het indienen van de bouwvergunningen naar 1 februari te stellen. En op dat moment zou de strandpachtersvereniging de handen aftrekken van de leden... ...en was het aan de gemeente overgelaten hoe te handelen. Vervolgens zei de voorzitter... ...nee, het is beter als het 1 maart wordt. Ik heb toen opge aangegeven van... nou, ...omdat er nog geen bouwvergunningen waren aangevraagd op dat moment... Uh, en de zaak ook in mijn ogen best wat penibel werd. Want uh, ja, ik had, we hadden toch als college alles op alles gezet om op 1 februari de zaak af te ronden. Toen heb ik gezegd, nou dat moeten wij in overweging nemen. We moeten terug even in het college bekijken hoe we die zaak moeten aanpakken. De dag daarop stroomden de bouwvergunningen binnen. Nou, tot mijn grote verbazing en verrassing en dan in blijde zin natuurlijk, want uh, dit ging in een rap tempo en er werden nu aantallen genoemd van 34, 35, dat halen we nog niet op dit moment, er zijn op dit moment... 29 complete vergunningen ingediend... waarvan er 14 nu de welstandscommissie gepasseerd zijn. Van die 14 zijn er twee door de welstandscommissie afgewezen... op welstand en dat had dan voornamelijk te maken met... ...een wat woeste kleurstelling die niet in overeenstemming was... ...met de overigens flinterdunne welstandsnota van het strand. Maar ik geef u aan dat op 8 december... ...we al dus 29 complete bouwvergunningen in behandeling hebben... ...van de 38 die voor 1 februari afgehandeld moeten worden. Ik denk dat dat absoluut een succes is. En daar hoor ik helemaal niemand over... Dit is absoluut een succes. Niemand had gedacht dat voor 1 februari en dat dit college het voor elkaar zou krijgen... om dit project uh, redelijk succesvol af te, af te ronden. Uh, ik uh, ben blij en ik, ik ben de, de strandpachters ook uh, enorm dankbaar dat zij zo meewerken. En de onderlinge contacten die zijn absoluut uh, goed te noemen. Uh, dat is de, de stand van zaken op dit moment, voorzitter. Uh, de heer Paap uh, van de VVD, ja ik heb net aangegeven dat uh, het, de projectmatige aanpak iets is wat al langere tijd besloten is en daar hebben we dus ook iemand uh, voor aangesteld om die werkzaamheden te kunnen verrichten. Uh, dus dat is niet nieuw en uh, zijn opmerking van gelijke monniken, gelijke kappen, ja dat, dat steunt denk ik iedereen, maar dit zijn geen gelijke monniken, gelijke kappen. Dit zijn seizoensgebonden bouwwerken die speciaal genoemd worden in artikel 45 lid 6 van de woningwet. En uh, dat wordt niet voor niks zo genoemd, dat wordt, daar is een speciaal artikel aan gewijd. Vanwege het feit dat, met, en dat wordt dus met name genoemd ook in de handelingen, met name het in kustgemeenten voor strandpaviljoens ondoenlijk bleek om jaarlijks een bouwvergunning te verstrekken en jaarlijks een sloopvergunning te verstrekken. U, uh, om... Meneer Paap? Vraag de wethouder. Is een projectmatige aanpak strijdig met de bestaande lezingstabel? Geen idee. Nee, houden. Geen idee, voorzitter. Ik dacht het niet. Uh, <clears throat> nee, uh, het is dus uh, niet voor niets dat, uh, dat artikel 45 gemaakt is, speciaal vanwege uh, de problemen die de kustgemeente, en niet alleen Zandvoort, maar alle kustgemeenten waar seizoensgebonden bouwwerken op het strand staan, mee te maken hebben. En we hebben natuurlijk nagaafvraag gedaan hoe dat in andere gemeenten is. En uh, nou, ik heb al verwezen in mijn uh, redelijk uitgebreide brief van uh, 6 december uh, dat het in Tessel uh, ook een probleem is geweest. Dat men het daar geregeld heeft. Ook een vierkante meterprijs. En ik kan u aangeven dat de vierkante meterprijs in Texel... 15 euro de vierkante meter is. En ik heb van de Landelijke Strandpachtersvereniging gehoord... dat per 2010 daar 40% bovenop komt. Dus eh, ik denk inderdaad dat wij aan de, de, de redelijke kant zitten. En dat kan ook, en dat is ook helemaal niet zo, zo onlogisch... als je 38%... Paviljoens. Dan, sorry, daar reken ik dan de, de permanente mee. Uh, als je uh, 34 paviljoens uh, moet uh, toetsen dan, en die zijn ongeveer qua problematiek hetzelfde, dan is dat een bulk. En dan kan dat voordeliger gedaan worden dan wanneer je elk individueel bouwwerk van andere soort moet toetsen. En dat is dus ook de consequentie van de projectmatige aanpak. Daardoor kan je goedkoper werken. Ik heb in de commissie al gezegd... Uh, wanneer je veertig flessen wijn koopt... dan is dat meestal iets voordeliger per fles... dan wanneer je er één koopt. Nou, uh, voorzitter, dat, dat, dat is dus uh, de, de, de, de, de, de, de, de opmerking... van gelijke monniken, gelijke kappen. De opmerking van de heer Paap van uh, het stilzwijgend verlengen... Uh, wanneer er een termijn gekozen wordt voor de geldigheid van de bouwvergunning... ja, ik denk dat dat niet wijs is, want uh, het is juist de bedoeling... het zijn uh, gebouwen die jaarlijks opgebouwd worden en afgebroken... Ze staan in weer en wind en ze moeten de elementen trotseren. Dat wij als gemeente, wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor veiligheid en allerlei zaken. Dat wij om de zoveel tijd gaan toetsen of de constructie en alles nog wel deugdelijk is. Dus ik vind het in ieder geval zo dat om een bepaalde termijn, en dat is altijd arbitrair welke termijn je kiest. Maar om een redelijke termijn de zaak goed getoetst wordt. De Kamer. Voorzitter, hoe wil de wethouder dat toetsen dan? Want die bouwtekening die blijft hetzelfde. Als hij de constructie gaat toetsen. Uh, de heer Kramer denkt, ik denk dat de heer Kramer de procedure wel weet. Er zal altijd na het verlenen van een bouwvergunning. of wanneer je zou spreken over het verlengen van een bouwvergunning. als er de situatie gelijk gebleven is. dan zal er altijd een schouw plaatsvinden na afloop. Dus dat is het antwoord, voorzitter. Uh, die schouw wordt gedaan door hoogwaardige technici. En uh, die zien echt wel wanneer iets wel of niet deugdelijk is. Maar ja, ja mag ik daarop uh, reageren? Heel kort. De ja, ik denk dus... dat het hetzelfde situatie is wanneer een pand bewijs per 7 na 50 jaar gerenoveerd moet worden. Ik dat zie het verschil je? niet zo tussen een strandpaviljoen dan en een, gewoon een normaal, per, zeg maar, permanente bebouwing. Waarin nou, ook ik, een kozijn wordt vervangen of een... Voor, voorzitter, ik gaf denk ik aan uh, dat uh, wij hier te maken hebben met een gebouw... ...dat elk jaar opgebouwd wordt en afgebroken... ...en dat die uh, constructies uh, nou ja, dan toch wel uh, te lijden hebben... ...en wij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben als gemeente... ...en een gebouw wat je 50 jaar laat staan, staat 50 jaar... ...geeft dus dat verschil Sorry. wel aandacht? Meneer de voorzitter. Ja, ik vind het een vreemd van de wethouder... Uh, de flats van de Kei, die hadden betonrot. Die zijn keurig opgeknapt in Noord. Is daar een nieuwe bouwvergunning voor afgegeven? Ja, ik, zou, ja, ik zou dat absoluut niet weten, voorzitter. Ik, ik denk er kunnen, er kunnen nu uh, duizenden vragen op me afgevuurd worden die niet ter zake zijn, maar hier kan ik absoluut geen antwoord op geven. Ik, ik neem aan, als het een ingrijpende renovatie is, dat daar wel degelijk een vergunning voor gegeven is. Uh, dat lijkt mij tenminste wel. Als daar een omissie geconstateerd wordt als betonrot zeker. Gaat u verder het uh, Ja, dank u. Dames en heren. Uh, ja, voorzitter. Uh, ik gaf al aan de heer Bluis. Die, uh, die, die hamert nogal over uh, communicatie. Nou, ik denk uh, dat ik wel aangegeven heb... dat er uh, in ieder geval uh, van gemeente... uit een fatsoenlijke communicatie heeft uh, plaatsgevonden. En de coulance... Ja, de coulance die heb ik toch dacht ik ook wel aangegeven. Uh, ja, ik, uh, ik ben uh, blij met de opmerkingen van de heer Bouwberg Wilson. Want ja, die geeft eigenlijk precies aan uh, de problemen die wij als college ook tegengekomen zijn. Uh, in de raadsopdracht en het collegeprogramma, daar staat ook heel nadrukkelijk dat wij moeten voorkomen om. Uh, ...rechtszaken te voeren tegen onze eigen burgers. En dit is een van de redenen geweest... ...dat wij gekozen hebben... ...voor een objectieve benadering... ...voor het bepalen van de legers. En dat is dus die vierkante meterprijs. Bij, inter, bij interruptie, maar als je een rechtszaak wil voorkomen... En, en, dan, ...dan moet je toch... consensus, overeenstemming met elkaar hebben. Die is er niet. Want als ik, als ik lees wat de, de, de vereniging zegt... Richting, ...richting hoe er gecommuniceerd is verwacht ik wel degelijk dat er problemen gaan ontstaan... over de hoogte van de bouwsom, over de hoogte van de lezers... allemaal bezwaarschriften, enzovoort, enzovoort.